Hamas heeft voor de tweede keer gijzelaars vrijgelaten. Het gaat dit keer om twee Israëlische vrouwen van 79 en 85 jaar oud. En deze Amerikaanse journalist van CNN ligt uit waar die vrijlating vandaan komt. we yet is where exactly these hostages are. Ja, waar die vrouwen nu zijn, is niet bekend, zegt hij. Maar we weten wel dat ze in elk geval niet meer in de gaza strook. Zijn. Er gaan verhalen rond dat Hamas van plan is om nog tientallen andere mensen vrij te laten. Maar dat noemt Hamas zelf complete onzin. De kans is nog wat groter geworden dat Zweden bij de NAVO mag komen. De Turkse president Erdogan heeft een krabbel gezet onder die aanvraag. Parlement moet er nog wel over stemmen. Turkije blokkeerde lange tijd het lidmaatschap van Zweden... omdat het land te weinig zou doen tegen een Koerdische militaire groep... die Turkije zelf als terroristen ziet. En de Sonja Barend Award voor het allerbeste tv-interview gaat naar Eva Jinek. Het gaat om dit gesprek dat ze had met een van de zakenpartners van Stewart van Lienden... die een omstreden mondkapjesdeal sloot met de overheid. En je zegt ook het is een eerlijke deal. En dat zeg je omdat de overheid wist dat er winst gemaakt kon worden. Maar dat de hele samenleving en al jouw partners dat niet wisten... dat beschouw je ook als een eerlijke deal? Nee, dat vind ik niet eerlijk. Je had ook kunnen zeggen: we storten het geld terug. Dit is geld wat ja. naar de zorg moet. Ga je het terugstorten? Dat begrijp ik. Ga je het geld teruggeven? Nee, het even één vraag tegelijk. De jury noemt Jinek hier op haar best. En zegt dat ze met haar vragen de zakenman helemaal klem zit. Het is de tweede keer dat ze er met de Sonja Barend Award van doorgaat. En dan sneu nieuws, want de alleroudste hond ter wereld is overleden. Bobby uit Portugal. Afgelopen lente mocht hij nog 31 kaarsjes uitblazen en was hij overal wereldnieuws. Er kwamen meer dan 100 gasten op Bobby's verjaardagsfeest. Hij kreeg onder andere een optreden van een dansgroep. Daar heeft hij waarschijnlijk niet zoveel van meegekregen, want door zijn leeftijd kan hij niet meer goed zien. Waardoor hij vaak tegen dingen opbotst. Ja, Bobby is zaterdag overleden en was toen 31 jaar en 165 dagen oud. En daarmee was hij, voor zover bekend, de alleroudste hond ooit. En dan nog het weer. Trekken buien over. Alleen in het noorden is het nu nog droog. Vannacht kan het ook nog wat gaan plensen. Morgenochtend begint ook nog nat. Later op de dag wordt het droger en bewolkt met een graad of 13. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Uh, uit dus uh, zijn we gaan werken aan nieuw materiaal en uh, dus ja, dat, uh, dat, dat zijn we echt al sinds 2017 al druk mee bezig. Oh. Um, dus uh, ja, eindelijk is het zover. Eindelijk, uh, ja, dat hebben we, hebben we wat jaren geduurd. Nee. Ja. Ja. <laughs> nee, dat uh, snap ik zeker, ja. <laughs> Zes jaar uh, hard gewerkt en uiteindelijk uh, wordt het beloond. Ja, zeker, heel gaaf. Uh, jullie hebben dus zes jaar gewerkt aan het album als ik het goed begrijp. Of jullie begonnen in 2017 al met het schrijven aan nieuw materiaal, dus ja. Ja, precies. Eigenlijk wel, ja. En wanneer begonnen de, de opnames? De opnames zijn... Twee uh, jaar 2020 uh, begonnen. Dan uh, zijn we... we dus dus... de pandemie. Hè? Ja, jullie zaten natuurlijk wel net ja. meer in de pandemie. Ja. Uh, dus dat periode. was een beetje lastig. Dus dat was, uh,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 Maar ja, het, het, het, het hoort er wel bij. Uh, het was een soort van uh, opwarmer. Ja, ja. <laughs> ja. ja. ja dat begint meestal ja. uh, inderdaad ja. Uh, ja. met een uh, eerste singeltje. Ja. We zijn weer terug. Uh, ja. <laughs> uh, even kijken hoor. Jullie uh, hebben van dit album ook een persoonlijke band favoriet? Of? Het wow, zijn lastige vragen ja, vanavond. Ik heb lastige <laughs> vragen vanavond. Is een lastig het is, ja, ik vind het echt heel moeilijk om ja? een favoriet aan te wijzen. Nee, ja. Een nummer die in het bijzonder een speciale betekenis heeft, misschien? Ja, eigenlijk heeft bijna elk nummer speciale ja, betekenis voor het mij. Het inderdaad. voelt voor mij ook een beetje als een soort geheel. Ofwel, ja. Ja. Ik vind Komplekens. het echt heel lastig. Dat is dus. een lastige ja. vraag. Ja. Oké, okay, nee, dan... <laughs> uh, <laughs> uh, nou, we hebben de Immasurable Folk net al aangekaart. Uh, die ga ik zo voor jullie draaien. Mm -hmm. uh, de lyric video, waar, waarom hiervan geen videoclip? Ja, ja waarom geen videoclip? Het is best ja. wel veel werk om een videoclip te ja, maken. Dat... Dus ja, in feite zou ik voor elk nummer wel video ja. willen maken. Uh -huh. Maar ik vond het ook leuk om een keer ja, een lyrics video te doen. En, uh, dat hier, ja. Tegenwoordig best wel vaak, ja. Ja. Dat de bands dat doen inderdaad. En... Ja, dus vandaar ja. Ja, voor de verandering. Ja, zeker een, een welkome verandering inderdaad. Ja, okay. We gaan hem lekker draaien nu, dus immeasurable. fuck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 Uh, 70 minuten. Ik zal oh. nog iets langer, ja. Wow. ja. Dus dan gaan jullie ook heel veel van jullie nieuwe album spelen, gaan denk ik? We alles spelen. Ja, ook, ook gewoon echt. op de volgorde dat het op het album staat. Oh, ja, echt, wow. echt als een soort introductie, ja. Gaaf. Ja, het, <laughs> een, een, het wordt echt een beetje een albumpresentatie ja. uh, in die zin. Ja. Ja, ik heb nog nooit een albumpresentatie meegemaakt, dus uh, vandaag uh, <laughs> benieuwd naar. En uh, er zijn nog kaarten beschikbaar voor degenen ja. die uh, nog ja. niet... Uh,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 Een tientje. Kijk. En dan geloof ik nog iets van 2 euro administratieve ja, kosten. Dat, uh, ja, zoiets. Niet belangrijk. In ieder geval uh, een koopje wat dat betreft. Het is geen geld uh, voor een toffe avond. Dus uh, wil, je, wil je er dus bij zijn? Dan kan dat dus uh, podium C dus, nogmaals, C-punt. In Hoofddorp uh, En hoe laat uh, begint het? Uh, acht uur? De, uh, beg de, za de uh, zaal gaat open om 8 uur inderdaad. Ja. En jullie beginnen hoe laat met spelen? Uh, uh, het voorprogramma begint om uh, half negen, zoals het er nu naar uitziet. En wij zullen om.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 het is ons heel goed bevallen, want er waren echt uh, ja, heel veel mensen en uh, ja, ja, hoeveel het publiek mensen was erg enthousiast. En jullie zo ongeveer opgetreden? Ja, in Tilburg stonden we voor een uitverkochte zaal, dus dat uh, was uh, oh. ongeveer uh, 175 man. Uh, en, uh, nou, dat is niet verkeerd. In uh, huh? Ede was het ook uh, behoorlijk vol, uh, ja? dus dat was hartstikke leuk. Ook hetzelfde aantal mensen? 100 plus. 100 ja. plus zeker? Ja, oh, wauw. Wow. <laughs> en uh, Venneheim en uh, Nevelim zijn ook niet de minste beentjes eigenlijk. Want dat klopt die, inderdaad. Die timmen ook goed, op de, goed uh, aan de weg. Ja. ja, die komen uit Brabant, als ik me niet vergis. Ja, ja. Kennen jullie de bands al van tevoren? Of uh, hadden jullie ja, al wat van gehoord de bands zelf of, niet bekend? helemaal. Maar uh, Iwan en Ralf hebben met de uh, gitarist van uh, Neffelim in een band gezeten. Dus ja, oh. dus die kennen we. Daar heb ik ook mee in de klas gezeten op de middelbare oh. school. Oh. Dus, uh, dat waren oude bekenden. Dat was wel weer een grappige ja. reunie. Ja, dat is, ja. Uh, geloof ik zeker. Ja. Dus, Het uh, was een, uh, een geweldige avond in Tilburg dus. Ja, dat was een ja. feestje. Ja, ja dat geloof ik geloven. En Jullie stonden de dag daarna dus in Ede. Mm -hmm. en er stonden jullie dus ook met dezelfde twee bands ja. op het podium. Ja, ook een feestje. Ja, ja, ja. een hele feestelijke afsluiter ook uh, met Fanenheim. Dus, uh, ja, <laughs> ja, vertel. Hartstikke gezellig. Ja, iedereen ging helemaal los. Uh, ja. dus, uh, ja. Die maken ook hetzelfde stijl muziek als jullie? Ja, of iets is het, is, feestelijkere iets meer vorm feestelijk. van folk metal. Dus meer volk, dus, uh, ja. Iets meer de extreme metal kant op ja. denk ik ook wel. Meer uh, richting, uh, uh, ja, uh, ik zou zeggen, ja, uh, Verum. Uh, zeg maar death metal uh, met folk uh, metal. Ja, het, precies. Zeg maar. ja, ja, meer ja, de ja. grunt kant ook. Ja, ja, ja. ja. Ah, oké. Okay.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 Wakken natuurlijk. Ja, ja. Uiteraard. Dat wel, uh, en uh, zeker, uh, nog een festival. Uh, is meer fantasy festival. Castlefest. Ja. Lijkt ons wel leuk. Dat is meer voor de volkmuziek dan. Maar daar horen we ja. ook heel vaak over. Uh, jullie moeten op Castlefest spelen. Dus dat ja. lijkt ons ook nog wel leuk. Ja, wie weet uh, komt je ja. nog in de toekomst. Ja? Ja. Een nieuwe editie uh, volgend jaar wellicht. Uh, uh, dan zouden ja. jullie perfect uh, we gaan gasten, ons, denk ik. We gaan ja. ons best doen. Ja, nou, de potentie is er zeker. Uh, en de kwaliteit ook. Zoals ik al eerder zei. Dus... Uh,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 je van harte. Nou, ja. dat is uh, <laughs> hartstikke fijn om te horen. Uh, jij kwam met het uh, verzoek of ik O to the Force wilde draaien. Van waar dit nummer. Um, is er nog een speciaal? Uh, ja, ik, uh, ik, ik vind het sowieso uh, is het al uh, uh, een van mijn favoriete nummer van, uh, nummers van het album. Mm -hmm. Maar um, deze zal ook uitkomen met een videoclip op de dag van de album release. Okay. Um, dus uh, ja, dat uh, is dan een. Uh,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 Je moet de tijd in de gaten houden, want het vliegt voorbij hier. Het nummer is al afgelopen. Daar was hem dus, Otwied de Forest. Bedankt voor jouw input, Iwan, hiervoor. En dan komt er ook alweer bijna een einde aan deze uitzending. Mijn vragen zijn er ook alweer bijna doorheen. Maar uiteraard sluit ik natuurlijk het programma af met nog een niet eerder uitgebracht nummer. Maar.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 Van onze release show. Ja, helemaal goed. Het ja, enige nou, wat je hoeft te doen is op het link je pre-save ja. te klikken. En uh, ja, dan uh, doe je automatisch mee gewoon. Dan doe je automatisch mee. Ja. Ja, helemaal goed. Nou, dat, uh, goed om te weten. Ik heb mijn exemplaar uiteraard uh, ook besteld. Ja. Uh, nou, ja jullie hebben allemaal meegenomen voor me. Dus ik uh, hoef hem niet voor uh, <laughs> mijn wachten. deurmat uh, te nee, wachten. Precies. Dat is het verschil. Was trouwens ook de, de EP erbij. Uh, hadden jullie die ook mee? Ja. ja, ja, ja. ja. Helemaal super. <laughs> Top. Dank jullie wel. Ik uh, vond het super tof om met jullie Play It Loud uh, jullie te mogen interviewen. Hopelijk uh, vonden jullie het ook leuk. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, ja, graag ja. gedaan. Dankjewel.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 It loud op zet het hem,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 energielevel is een beetje laag aan het nu. Ja, <laughs> Einde van de avond. Het is al laat. Het is, al laat, het is 11 ja. uur. Dus uh, <laughs> kinderbetijd nee, uh, nou, wij zien jullie daar uiteraard uh, vrijdagavond. En ja. uh, voor degene die dus willen komen. Zorg dat je kaartje koopt. En uh, wees erbij. Want dit wil je niet missen. En, uh, nou, en aanschaf het album uiteraard. Ja. Jullie kunnen hem bedankt. nog kopen. Hm? Ja, Ontzettend bedankt. Het was ja. leuk. Graag gedaan. Uh, blij dat jullie het leuk vonden. Ja. En uh, nogmaals. Uh, geniet van de restante taart.